Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van vijf uur. Oho. Dit is Ewald Walter Jong met het NOS Journaal. bewapende agenten hebben gisteravond een inval gedaan in een flatwoning in Vianen. Dat heeft te maken met de aanhouding in Dubai van crimineel Ridwan Taghi. Er wordt verdacht van grootschalige drugshandel en diverse liquidaties. In de flat in Vianen wogen volgens het AD-familieleden van Tachi. Het parool meldt dat zijn zus is aangehouden. De politie bevestigt dat niet. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is afgelopen jaar groter geworden. Op de ranglijst over genderongelijkheid van het World Economic Forum zakt Nederland daardoor elf plaatsen naar de 38e plek achter landen als Uruguay, Slovenië en Portugal. Bovenaan staat IJsland gevolgd door andere Scandinavische landen. De lage score van Nederland komt vooral door de afname van de invloed van vrouwen op de politiek. Ook besteden vrouwen hier meer tijd aan zorgtaken en onbetaald werk dan mannen. Vliegtuigfabrikant Boeing stopt in januari tijdelijk met de productie van de 737 Max. De toestellen worden al negen maanden aan de grond gehouden na twee ongelukken in korte tijd... waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen. De problemen met de 737 Max zouden Boeing tot nu toe 9 miljard dollar hebben gekost... Er gingen geruchten dat Boeing mensen zou ontslaan vanwege de productiestop, maar de vliegtuigbouwer zegt dat personeel tijdelijk bij andere projecten wordt ingezet. Bijna 2 miljoen Brazilianen hebben een petitie getekend tegen de comedyserie The First Temptation of Christ op Netflix. In die serie, die wordt gemaakt door een Braziliaanse comedygroep, is Jezus een homoseksuele man. Veel christenen in Brazilië zijn beledigd en willen dat Netflix de serie verwijdert. De groep zelf spreekt van humor door middel van satire. Vorig jaar won de groep nog een Emmy voor een vakantiespecial. Netflix heeft nog niet gereageerd op de actie. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal nu rond 7 graden. Overdag af en toe zon bij 12 tot 15 graden. En een meest matige zuidelijke wind tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen droog wat zon en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho ho! Dit is kerst met ZFM. M met nu de nacht.